4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Job Cohen stapt met onmiddellijke ingang op als politiek leider van de Partij van de Arbeid. Hij legt ook het voorzitterschap neer van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Cohen keert niet terug in de Tweede Kamer. Job Cohen stapte bijna twee jaar geleden over naar de landelijke politiek... omdat hij vanuit Den Haag wilde bijdragen aan wat hij noemt een fatsoenlijke samenleving. Cohen lag al enige tijd onder vuur in zijn eigen partij... Toch zijn kopstukken geschokt over zijn besluit. Voorzitter Bart van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Iedereen is natuurlijk geschokt um, en um, ook geschrokken. Ik weet niet of iedereen het had zien aankomen. Uh, wij stonden achter hem. Dus uh, het, kwam, het is denk ik ook voor veel mensen in onze fractie... Uh, als een enorme verrassing gekomen. Na ophef over een dubbel interview met voorzitter Spekman en Cohen in Trouw... vorige week verloor de partij drie zetels in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. De PvdA staat nu op 14 zetels. Volgens PvdA-senator Noten was Cohen wellicht te vriendelijk voor de politiek. Het is een hele vriendelijke, emabele man. Het is ook een hele verstandige man. Maar, maar de vraag is inderdaad of je in 2012 uh, met vriendelijkheid in de politiek uh, ver komt. Uh, ik, ik ben bang uh, dat, dat dat eerlijk gezegd eerder een... Uh, is wat tegen je spreekt dan voor je spreekt. Premier Rutte heeft Cohen direct na de aankondiging van het vertrek gebeld... en bedankt voor de goede contacten over een reeks van jaren. Over politieke grenzen heen was het contact altijd goed. Ik heb grote waardering voor de integere en respectvolle wijze... waarop Job Cohen vanuit zijn idealen de publieke zaak heeft gediend. Persoonlijk wens ik hem alle goeds voor de toekomst, zei Rutte. sp de Roemen noemt het vertrek dramatisch... voor een sociaal en menselijk politicus. We hebben veel samengewerkt voor een beter Nederland, zegt hij. PVV-fractievoorzitter Geert Wilders zegt dat hij heeft genomen van het vertrek van Cohen. Het is een interne PvdA-kwestie waar ik niet inhoudelijk op reageer. Ik wens hem overigens persoonlijk het beste toe, Aldus Wilders. Over een half uur zal Cohen op het partijbureau in Amsterdam zijn besluit toelichten op een persconferentie. De smokkel van vloeibare cocaïne via Schiphol is het afgelopen jaar opvallend toegenomen. In 2011 werden 65 koeriers met vloeibare kook aangehouden tegen 20 in het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarrapport van de Maréchauce. De Maréchauce maakt zich vooral zorgen over het slikken van bolletjes vloeibare cocaïne. Als die knappen, is de kans op een overdosis groot. Vloeibare cocaïne wordt veel sneller in het lichaam opgenomen dan poeder. Er zijn het afgelopen jaar minder, wel minder couriers opgepakt. Volgens de Maréchauce is dat te danken aan de strenge controles. Couriers wijken daardoor uit naar andere luchthavens. De chirurg die grove fouten maakte bij maagverkleiningsoperaties in het Scheperziekenhuis in Emmen... blijkt in een ziekenhuis in Duitsland te werken. In 2008 en 2009 overleden vijf patiënten na een maagoperatie. De chirurg die de operaties uitvoerde mag in Nederland zijn beroep niet meer uitoefenen... maar in andere landen mag dat nog wel. De Nederlander werkt als waarnemer in een ziekenhuis in het Sauerland. Het hoofd van de afdeling is van het verleden van de arts op de hoogte, zo heeft hij gezegd tegen RTV Drenthe. Zolang de chirurg in Duitsland niet is veroordeeld... is er voor het ziekenhuis geen probleem. Op de Donau in Belgrado zijn tientallen schepen... en drijvende restaurants gezonken door kruiend ijs. Veel schepen zijn stroomafwaarts gedreven. Na weken van vorst was het ijs op de rivier soms meer dan 30 centimeter dik. De afgelopen dagen is het plotseling gaan dooien in de Servische hoofdstad... waardoor het ijs op drift is geraakt. Het weer vanavond is vrij helder. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en vannacht regen... minimaal rond het vriespunt met kans op gladheid. Morgenochtend regen, s middags droger en wat zon. Wordt het 6 graden te wadden tot 9 in het zuidwesten. anuw ah, informatie. Files bij Amsterdam op de A10 West richting Zaandam. 3 kilometer van knap en Koenplein. Langzaam rijden op de A27 vanaf Utrecht naar Gorcum tussen Lexmond en Noordeloos over 4 kilometer...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 Dit was de M uit het alfabet van alfabet. Alfabet Autolies. Verrassend voorspelbaar. alfabetautolies.nl Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Uh, hoog tijd om te beginnen met ons panel Schuld en Boete, want zometeen, zo rond acht minuten voor half vijf, neemt het Radio 1 Journaal hier het van ons over om live te zijn bij de persconferentie van Job Cohen, die een uurtje geleden, anderhalf uur geleden bekendmaakte dat hij per onmiddellijk de politiek verlaat en dus ook afscheid neemt als uh, politiek leider van de Partij van de Arbeid. Ja, we gaan het over een paar juridische dingen hebben. Maar eerst toch even een eerste reactie op het aftreden van uh, Job Cohen. En meneer Anker, Willem Anker, je had daar toch wel een enigszins emotionele reactie op. Ja, ik vind het persoonlijk uh, drama voor hem. Uh, als ik aan hem denk, zeg ik een integer en uitstekend bestuurder. Maar veel minder geschikt voor de politieke arena en het daarbij behorende mediacircus. Hmm. Ja. Zou iemand dat ooit tegen hem gezegd hebben, toen hij twee jaar geleden... of in het jaar daarvoor, toen hij met uh, Wouter Bos bezig was... om zichzelf voor te bereiden voor die rol? Meneer Bos weet dat toch, is geen ander. Ja. Mm -hmm. Bram Peper zei, het feit dat ze er een jaar voor nodig hadden gehad... dat zegt genoeg. Om hem ja. zover te krijgen. Ja. Ja, ja. Ja. Ik denk dat, ja, dat, Jan Bode, ja, uh, advocaat, zit De presentatrice heeft het in het vorige uur erg goed suggereerde. Zij, in, de, in haar vraag lag het antwoord. Het was de vraag moet je onfatsoenlijk zijn om politiek terecht te komen. Ja. En eh, ik ben bang dat, dat daar een uh, antwoord ligt... dat je inderdaad, als je fatsoenlijk bent, niet in de politiek terecht kan. Nee. Dan ga en ik dat, nu naar uw buurt, ja, van, ja, en de politica. Ik voel me wel, aan, me wel aangesproken, een. natuurlijk. Ja, Magda mag Persie is lid van de Tweede Kamer voor D66. Ja. Heeft, Meneer, heeft justitie in haar portefeuille. Uh, wat is uw eerste reactie uh, als fatsoenlijk ik, politicus? Ik vind het ontzettend triest voor Job Cohen zelf... dat hij dit besluit heeft moeten nemen... En ik ben het met iedereen eens dat het een ongelooflijk goede bestuurder was. En, maar dat je niet als bestuurder onmiddellijk ook succesvol bent als politiek leider. En um, ja, nou, ik denk dat het voor hem uh, uh, misschien wel een opluchting is dat hij dit besluit nu heeft genomen. Okay. Hm. Mijn de motivering was een aftreden ligt. Ligt het fatsoen besloten? En dat mm -hmm. hij suggereert dat je als fatsoenlijk mens in de politiek niet terecht kan. En dat ja, is toch ook Hij zegt in zijn eerste reactie: hij zegt, van, Ik heb geprobeerd om een fatsoenlijke ja, ik ik samenleving op, voor ja. het voetlicht te brengen. Maar in de huidige media ja. en Haagse werkelijkheid is mij dat in elk geval niet gelukt. Ja. Ja. Het is natuurlijk wel de vraag of dat ooit anders geweest is. Natuurlijk Natuurlijk is het nooit anders. Nee. Geweest. Goed, u heeft ze eens gehoord. Jan Bonen, strafrechtadvocaat Willem Anker, is hetzelfde. En Magda Bernse is lid van D66 voor de Tweede Kamer. Ger, laten we met Ten eerste juridisch onderwerp. Brengen. Ja, Willem Anker. Uh, jullie kantoor staat drie clubs bij voor vrijwillige levensbeëindiging. Uh, vrijdag was er een zaak in hoger beroep voor het gerechtshof Arnhem. Daar is Gerard Schellekens van de Stichting Vrijwillig Leven veroordeeld. Ook in hoger beroep veroordeeld voor hulp bij zelfdoding. Dat klopt. Was dat een terecht vonnis? Op zich wel, want hij heeft als niet-arts een mevrouw... die een uh, hevige en consistente doodswens had geholpen... door zelf te zorgen voor een dodelijk middel. Dat zien we niet zo vaak. Hij is veroordeeld door de rechtbank Almelo... en nu in hoge beroep vrijdag door het gerechtshof in Arnhem. En ja, daar heeft het hof ook gezet, net als de Hoge Raad in 2008... dat de speelruimte voor een burger niet-arts uitermate gering, misschien wel bijna nul is. Want de Hoge Raad heeft ja. gezegd, iedere gedraging die uh, suicide door een ander mogelijk maakt, of gemakkelijker, mm -hmm. is strafbaar. Nou, dan kun je zien, dan is je manoeuvreerruimte ja. bijna nul. Dus in feite kan een burger behalve erbij zitten en morele steun verlenen. Niets meer doen. Maar de rechter die heeft wel gezegd dat hij er begrip voor had, maar om reden die u net zelf, die ja. u net zelf aangeeft heeft hij hem moeten veroordelen. Maar ik zat te denken: is hij alsnog heel goed weggekomen? Want hij heeft geen gevangenisstraf. Hij heeft wel een dodelijk middel gebruikt. De vraag is: hoe komt hij daaraan? Zit daar niet ook een strafbaar feit? Ja, dat is een tweede strafbaar feit. Dat valt onder de opiumwet. Dus waren dus, er was dus sprake van twee feiten. En mensen in vergelijkbare omstandigheden... want die heb ik ook bijgestaan van de andere instanties... die hebben een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. Mm -hmm. Dus die personen moesten ook twee tot vier maanden naar de gevangenis. En dat mm -hmm. is hem bespaard gebleven omdat de rechter ook gezegd heeft... nou, we hebben wel gezien dat u met de allerbeste bedoelingen uh, gehandeld heeft. Uh, deze mevrouw wilde ook waardig en rustig sterven. De kinderen ook... Um, alleen dat hij, had het als, niet. hij had het als burger gewoon natuurlijk niet mogen doen. Nee. Mag de Bernsen? Ja. ja, nou ja, kijk, ik, ik kan me aansluiten bij het betoog van de heer Anker... maar het uh, zegt eens te meer hoe nou het luistert... dat je binnen de grenzen van de huidige wet uh, euthanasie toepast. Hm. Uh, en ik vind het ook eigenlijk niet zo goed als mensen buiten die grenzen treden omdat dat de zaak van uh, vrijwillige euthanasie. en straks op een andere manier vrijwillig uh, levenseinden. Uh, voor ouderen bijvoorbeeld. of mensen die klaar zijn met leven. alleen maar moeilijker maakt. Maar nou, waarom dan eigenlijk? Nou ja, omdat wanneer je buiten de wet treedt. Uh, tegenstanders dat onmiddellijk gaan gebruiken. <lacht> dat je dus, dat je, dus op, je op een hellend vlak gaat begeven. Maar als je buiten de wet treedt, doe je dat toch ook? Jawel, jawel, Maar het wordt. Kijk, je ziet nu dat de rechtbanken, uh, je kunt ook zeggen, ze zijn bezig met het opbouwen van jurisprudentie. Mm -hmm. ja. En dat deze zaak zo nauwkeurig wordt gewogen en ook nog eens aangeeft uh, dat deze man geen voorwaardelijke vrij, uh, vrijheidsstraf krijgt, uh, gevangenisstraf. Geeft al aan dat de rechtbank natuurlijk ook heel goed aan het kijken is naar ja, de marges die er wellicht. Toch nog zijn. Het is eigenlijk slechte PR voor een goede zaak. Dat is nou wat ja, slechte PR, dat wil ik niet direct zeggen, want uh, ook deze meneer heeft dat met de beste bedoelingen gedaan en heel zorgvuldig. Um, uh, maar toch, ja, het kan uh, in de kaart spelen van tegenstanders vanuit en zien. Misschien ja, nog wel één ja, ding, want de hij de was de, de vroegere de voorzitter hierover. van de SVL. Ja. De SVL heeft de koers drastisch gewijzigd. stichting Vrijwillig Leven? Ja. ja. De praktijk is nu geheel anders en er zijn nu, zei het enige maanden, acht artsen verbonden aan die stichting op dat en dergelijke situatie waarin deze consulent terechtkwam, zich niet weer voor zal doen. Mm -hmm. Er is wel wat veranderd. Maar die zijn wel bevoegd om dodelijke spullen. Ja, te als het maar binnen de grenzen van de wet blijft. Ja. Laten we naar een ander actueel onderwerp gaan. Jan Bone wilde ik in eerste instantie even van jou voorleggen. Um, iedereen in Nederland moet zich kunnen identificeren. Moet een ID-kaart bij zich hebben, of een identificatiebewijs in elk geval. Er is een orthodox Joodse man die geen kaart bij zich had. Want het was sabbat. En uh, zijn geloof verbiedt hem om dan dat soort dingen bij zich te dragen. Er is nu een uitspraak van de kantonrechter in Den Haag. Die heeft gezegd: die heeft de man niet gesteld. Voor zover wij Weten, we ik citeer nu uit de Telegraaf, is de afweging van de rechter. De religieuze plicht weegt zwaarder dan de plicht te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland. Dat zegt persrechter Elker in diezelfde krant ja. in de Telegraaf. Is dat voldoende motivatie van de, de rechter? Onbegrijp, en een onbegrijpelijke uitspraak. Vertel ja? eens Jan Bono, op als wat voor het vlak gegeven Als de meneer op zijn dan? sabbat geen idee wil uh, dragen buiten het huis, moet hij thuis blijven. Moet ik gewoon niet de straat op gaan? Hè? Weet of dat is, moet u, dat staat doen, de wet? Waarschijnlijk. Dus, uh, dat moet ik ook. En als ik toevallig nou jood ben of, of moslim. als ik moet voldoen aan een plicht. die de staat waarin ik woon mij oplegt. dan moet ik zorgen dat ik aan die plicht voldoe. of in dit geval gewoon thuis blijven. Dus u zegt, de, je zegt de plicht van de staat, van de wet, gaat altijd boven een religieuze plicht. Ja, dat, kan, dat kan toch niet anders? Nou ja, de, de rechter zegt dat je. anders. een samenleving en de staat gaat een... boven de kerk en geloven. Niet. Uh, nou, ik wil dat niet, niet vervelend uh, benoemen, maar het is een kantonrechter in Nederland. Er mm -hmm. wordt nu heel veel accent op gelegd, maar het is natuurlijk heel iets anders dan de Hoge Raad. Maar, maar het is een rechter. Het dus is je dus... zegt eigenlijk dit gaat onderuit een hoge hoge behoefte. Ik denk, ik denk gelijk uh, als mijn collega Jan Bone van dit houdt geen stand. En uh, als het klopt wat uh, de heer uh, Ricoeur van de PvdA heeft gezegd, dan zou hierbij de kamerbehandeling al rekening mee gehouden zijn. Dit, dit zou al een onderwerp ja. van discussie zijn geweest. En kennelijk op. heeft de wetgever dus geen uitzonderingen nee. gemaakt. En dan moet de rechter, dat is een uitgangspunt ja, ja, nee, de weg ...naar talloze andere rechter. momenten waarop dan de rechter niet meer de uh, dat ze. Worden. Worden. Nou, maar, ...maar ik zie ook weer noem... afbreuk aan de geloofwaardigheid van die rechter. Die man moet veel beter laten nadenken. Laten we de politicus in ons midden even aangezien de politieker Ik wacht met genoegen. De eerste zaak had af over het Boerkaverbod. Want nou. uh, daar. Religieuze je... plicht? Ja. Nee. Sommigen vinden dat een religieuze plicht. Ja, Net als het, het dragen van, van de, van de, de hoofddoek. Voor deze identificatie hoor. Ja, nou ja, goed, als je de religiositeit boven de wet gaat stellen, dan kun je dat ook. Uh, ten aanzien van het boerkaverbod ja. of het dragen van een hoofddoek. Dus ik vind het een hele interessante casus. Ja. Nu, we... schijn... oh, ja, nu, nu schijnt het zo te zijn dat de rechter dit zo uitgesproken heeft, omdat er in de Tweede Kamer bij de behandeling van dat wetsvoorstel ja. gesproken is over het feit dat orthodoxe joden en, en moslims in de problemen zouden kunnen komen en dat hij daarop gepreludeerd heeft. Hoe moet ik dat voor me zien? Dat nou, ik hij kan allemaal. zijn oordeel ja. daar mede op gebaseerd hebben. Want Die dacht, doe ik er wel goed aan om zo is te gaan veroordelen. Uh, ja. Maar ik denk dat hij gewoon heel strak kan moeten zeggen dit is een gesinculariseerde ja. Ja, ja, Het is sowieso natuurlijk heel wonderlijk. Uh, er vindt discussie plaats in, een, in de Tweede Kamer. En daar gaat een ja. uh, rechter rekening mee houden. Nou, dan uh, ben ik wel angstig voor wat voor recht uh, uh, er dan gesproken gaat worden. Ja. De wet is leidend in deze en niet de discussie ja, maar in de Kamer. De rechter moet wel degelijk uh, bezighouden met de vraag hoe is de wet of aan komen. Het ja, zijn de wet. Maar, maar geweest. Maar, Heindler, wonen, is de maar er staan kennelijk in die wet geen uitzonderingen. En meneer nee. Koers zegt, het is een punt van aandacht geweest. Dus ja. de wetgever heeft beslist. En de rechter moet, dat is ook een hoofdregel, ja. natuurlijk niet op de stoel van Klaar. de nee. wetgever gaan zitten. Dus nee. uh, meerdere redenen dat dit... Want uh, ja, de, de Kamer heeft niet voor niks geen uitzonderingen willen maken. Precies. Omdat ze analyseerden, dan ja. is die wet niet te handhaven. Nee, exact. nee dat klopt. Je moet duidelijke kaders binnen een wet stellen. En dat is in deze gebeurd. Ja, en daar heeft dan ook iedereen zich aan te houden. Oké, okay, maar wat ja. is dan nu het vervolg? Want uh, zoals Willem Anker zei, heel voorzichtig, het is een kantonrechter is dat, die dit ja, heeft... Het, uh, dan het OM, dan zal, in het OM zal in beroep moeten en uh -huh. gelet op alle commotie ja. uh, zal het OM dat wel doen. Ja. Ja, en dan om... niet te lang wachten met dat beroep, hè, want dat duurt soms een jaar in Nederland. Maar ik zou zeggen een beetje opschieten. <laughs> OM, want het OM heeft het, uh, heeft het misschien wel druk, maar niks vergeleken met het gemiddeld advocatenkantoor, toch meneer Anker? Dat is heel goed opgemerkt. Goed, we <laughs> we gaan Dan heb ik het toch maar prettig. Ik bedoel, is met vier klanten Kijk, per jaar. Rustig. Hey, ja. Ja. We gaan naar. Uh, wat zullen we gaan doen? Onvrijwillige geneeskundige ja, behandeling van gedetineerden. Gedwongen behandeling, ja, gedwongen behandeling okay. van gedetineerden, zeker. Ja, Dat kan uh, nog net voordat de persconferentie losbarst. Ja, de Berndsen, jullie ja. in de Kamer hebben de mogelijkheid om onvrijwillige geneeskundige behandeling van gedetineerden verruimd. Ja. Uh, wat waren daar de argumenten eigenlijk voor? Nou, De argumenten zijn dat uh, vaak mensen niet in staat zijn... om zelf aan te geven dat ze behandeld willen worden. Terwijl als je kijkt naar de delicten die ze gepleegd hebben... het wel goed is dat ze behandeld worden. Nee. Uh, het is ook een erkenning van dat mensen ziek zijn. Ja. Maar uh, wat het meest kwalijke van deze wet is, vind ik uh, zelf... en dat uh, heb ik samen met de Partij van de Arbeid willen veranderen... door het indienen van een amendement... dat er vooraf, voordat die gedwongen behandeling plaatsvindt... er geen rechtelijke toetsing plaatsvindt. En dat vind ik uh, met echt, woorden, de directeur van de inrichting... die zegt, die deze man moet behandeld. Ja, en bepaalt dat het besluit behandeld hij naar de rechter. Wat vindt u daarvan, meneer ja, de rechter? En dat gebeurt dus nu niet wat hm. er nu gebeurt. Wat uiteindelijk, vind ik, een slap uh, compromis is geworden. Omdat de PVV eigenlijk tegen het wetsvoorstel was. Omdat die gedwongen rechtelijke toetsing er niet in zat. Um, is het nu zo dat een, uh, een lid van de commissie van toezicht... van de instelling, uh, de, een rechter, de melding krijgt... Hm. En er wordt dus niet vooraf getoetst. Maar mensen kunnen achteraf in bezwaar gaan. Ja. Of in beroep gaan. Maar ja, dat is pas achteraf. En dat kan gaat, ook veel langer duren. Gaat, wat gaat dit in de praktijk? betekenen? Bevelen... het feit nou, dat dit, het amendement het niet gehaald ja, dit, heeft? Ja, dit, dit is heel jammer. Uh, want dit amendement had het natuurlijk met vlag en wimpel moeten halen. Want een directeur neemt nou een rigoureuze beslissing. Ja. Dat is een aantasting van de lichamelijke integriteit. Ja. En wie is die directeur? Nou, en, en niet eerlijk is. Waarom wordt de weg naar de gezondheidszorg niet gekozen? In huisbewaring zijn psychiatrische patiënten ongelooflijk lastig. Die brengen zoveel problemen met zich mee. Maar waarom hebben we geen weg vrijgemaakt in de gezondheidszorg? Mm. Nu moeten ze weer binnen het strafrecht, moeten er regels geschapen worden. En waarom niet naar de gezondheidszorg? Ik vraag me dat vanaf de dag dat ik begon in dit vak al af. Waarom gaan mensen nou naar het strafrecht, waar de gezondheidszorg een uitweg kan bieden? Ja. En ook nog één ding wat ik ook wil zeggen. De gezondheidszorg op lagere scholen was er vroeger. Toen werden kinderen op psychiatrische gevallen al gemeld bij kinderpsychologen. Was het bekend dat kinderen in ontwikkelingen gestoornissen vertoonden. Ja. Allemaal wegbezuinigd. Allemaal ja. wegbezuinigd. Jan ja. Bo Boonen heeft daar gelijk in. Strafrecht is natuurlijk ultimum uh, remedium. En je moet niet te veel macht leggen bij een directeur. Die directeur nee, is precies. geen gedragsdeskundige. Die directeur dat kan een econoom zijn, het kan een jurist zijn. Ja. En nou krijg je een toetsing achteraf door ja. een rechter. Nou, Ik zal ja. u zeggen, dat gaat maanden duren. En mm. dan heeft die uh, betrokken. En inmiddels al heel wat uh, injecties uh, ja. en pillen uh, achter Oeg, de kiezen. Ja. Jullie hebben heel veel slechte TBS-zaken. Jullie gaan ja. tegen deze wet oplopen met jullie kantoor. Wat zijn voor jullie nog de mogelijkheden? Want, nou, je, waar zit de ruimte? Ja, Die directeur zegt dus, u moet naar een PPC. Ja. Ja. Uh, een psychiatrisch ja. Centrum. Daar wordt ja. u gedwongen krijgt u medicatie. Behandeld. Dan mag je in beroep bij de RG. RG. Dat is een rechterlijke ja. toetsende instantie. Maar goed. Wat ik op, zeg, dat ja, gaat ja, natuurlijk heel lang Ik wilde heel even ja, nog is, <laughs> Van de politiek. Wat Zit heb je op. nu nog voor instrumenten in de, ja, de hand? Ja. We, we hebben de Eerste Kamer nog. En uh, ik hoop dat de Eerste Kamer um, ja, uh, zal bepalen dat deze wet een slechte wet is. En dat hij dus wat dat betreft uh, teruggestuurd wordt. Maar één nou, punt, ja, punt. Weet je, wat, wat raar is? Nee, de dat arts die eraan meewerkt, hè? Je kan in een TBS-situatie gedwongen opname, gedwongen verpleging. Hm. Hier is geen gedwongen verpleging in die zin als bij een TBS-situatie. En de arts die eraan meewerkt zou zomaar een klacht met het medisch terugcollege kunnen verwachten. dat hij mensen gaat bijstaan of, of behandelen die dat niet wensen. Hm. En dat is maar zeer de vraag of daar niet een zwakte in de wet zit. Ja, nou, dat huh? verwacht ik niet zo, omdat nee? het uh, gaat om mensen die al ter beschikking uh, gesteld zijn. Dus, ja, maar dan uh, hebben ze behandeling. Ja. ja, nee, maar dit, dit ging echt over de ter beschikking. Gestelde. Dus mm -hmm. in die zin uh, denk ik, ja kijk, het zijn natuurlijk ook mensen die vreselijke dingen gedaan hebben. Hè, dus laat dat ook helder zijn. Ja. Dat ik het ook belangrijk vind dat ze daardoor ook behandeld gaan worden. En um, ja, waarom niet uh, de reguliere uh, geneeskundige weg? Ja, ik denk dat deze mensen echt in speciale omstandigheden moeten verblijven. Maar je zou wel zoveel mogelijk het uh, gelijk kunnen trekken. Dus een patiëntenvertrouwenspersoon instellen, ook een amendement wat niet het niet gehaald heeft... amendement van leerbouwmeester Bouwmeester en mij... dan zou je dus al veel meer de mensen gaan behandelen... als waren het ook gewoon dus patiënten. uw hoop, en ik begrijp ook die van Willem Anker... Ja. van Jan Boon is dan volledig. nu uh, volledig op de Eerste Kamer... Ja. in de hoop dat dat Slechte alsnog... wetgeving tegengehouden wordt. Goed. Uh, Willem Anker, heel hartelijk bedankt. Magda Berndsen ook. En Jan Bone voor uh, meedoen aan schuld en boete. Wat eerder dan u van ons uh, gewoon bent, is dit het einde van Villa VPRO, want het zal u niet ontgaan zijn. Job Cohen is uh, per direct uit de politiek gestapt. Zometeen is er een persconferentie. Gaat u allemaal volgen via het Radio 1 journaal. Maar eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws en die worden gelezen door Gert Kluk. Radio 1 NOS-journaal. PvdA-leider Job Cohen stapt met onmiddellijke ingang uit de politiek. In een verklaring stelt Cohen dat hij er onvoldoende in is geslaagd om mensen perspectief te bieden op een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun afkomst of achtergrond, tot hun recht komen. Zeker in deze crisistijd is dat de taak van de PvdA, al dus Cohen. En als je daar als politiek leider onvoldoende aan kunt bijdragen, behoor je terug te treden. Zoals gezegd, dadelijk geeft Cohen een persconferentie... kopstuk in de PvdA spreken van een moedig maar tragisch besluit. Zo zegt oud-partijvoorzitter Michiel van Hulten... dat het veel van je vraagt om toe te geven dat je niet geschikt bent. Het andere nieuws, de ECB heeft afgelopen week... geen staatsobligaties van zwakke eurolanden opgekocht. Het is voor het eerst sinds augustus vorig jaar... dat de Europese Centrale Bank de steun aankopen achterwege laat. Sinds mei 2008 kocht de ECB obligaties op van Griekenland, Italië en Spanje om de rente op die obligaties te drukken... en de rust terug te brengen op de financiële markten. Inmiddels is de noodzaak voor die steunaankopen verminderd... omdat Italië en Spanje zelf makkelijker aan kapitaal kunnen komen. Voor Griekenland hebben de Eurolanden... een nieuw steunpakket van 130 miljard euro klaarliggen. En dat zijn de hoofdpunten. Ah, en de informatie. Tot nu toe een relatief rustige avondspits. Veel mensen vieren vakantie. Op de A4 Amsterdam Den Haag een ongeluk bij sloten. Er staat 2 kilometer file vanaf knooppunt Nieuwe Meer Twee rijstokken zijn dicht. Het gaat erg langzaam op de A15 vanaf Europoort naar Rotterdam. Vanaf de afrit Brielen over 5 kilometer. Frank Barendse is manager van Ali B En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Child de wereld daardoor... tot een optreden in Appenkendam.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, we beginnen wat eerder in verband met de aangekondigde persconferentie van Job Cohen. Die begint zo, om half vijf. Daarna krijgt u uiteraard de reacties op zijn aftreden als fractievoorzitter van de PvdA. Hij verlaat de politiek. Twee jaar lang heeft hij het geprobeerd, maar hij houdt de eer aan zichzelf. Op het partijbureau in Amsterdam is Wilco Boom. Wilco, er waren natuurlijk al langer twijfels bij de Partij van de Arbeid over Cohen. Wat heeft voor hem, denk jij, de doorslag gegeven? Nou, die twijfels die zijn steeds groter geworden. Uh, in het begin, toen Cohen twee jaar geleden aantrad, toen ging het eigenlijk uh, in de campagne ging het al vrij snel mis. Hij wist zich uh, over een aantal uh, tegenslagen heen te vechten... De verkiezingsuitslag was eigenlijk nog best goed. Een paar zeteltjes verlies, één zetel minder maar dan de VVD. Maar na de mislukte kabinetsformatie, toen de Partij van de Arbeid buiten spel kwam te staan... ging het eigenlijk steeds verder bergafwaarts met de Partij van de Arbeid. En afgelopen weekend, na dat, tumult, of na dat spraakmakende interview van Cohen en partijvoorzitter Spekman in Trouw bleek duidelijk dat er ook binnen de fractie en binnen de partij... steeds minder vertrouwen is dat het met Cohen nog goed komt. Binnen de partij bestaat veel waardering voor Cohen. Ze vinden hem allemaal integer, deskundig, fatsoenlijk. Maar dat is nog iets anders dan dat je de kwaliteit hebt om in dit mediatijdperk... Uh, je standpunt voor radio, televisie, internet... goed over het voetlicht te krijgen. Nou, dat is Cohen niet goed gelukt. En uh, dat is, die conclusie heeft hij uiteindelijk ook zelf getrokken... dat dat het niet meer gaat worden. En daarom heeft hij dus besloten om de eer aan zichzelf te houden. En hoe heeft hij dat geformuleerd vanmiddag? Uh, hij heeft uh, hij, in een verklaring die hij uitbracht schreef hij dat... Um... Hij heeft geprobeerd op een respectvolle manier politiek te bedrijven. En op een respectvolle manier iedereen in het land, ongeacht ras, afkomst, geslacht, een plaats te bieden. Hij concludeert ook zelf dat dat onvoldoende lukt. En dat hij daarom de conclusie moet trekken dat het beter is om af te treden als leider van de sociaaldemocraten. En houdt hij het daarmee helemaal bij zichzelf of proef je er wel wat lichte verwijten in door? Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat hij uh, toch vooral concludeert dat het met hemzelf niet gaat lukken en niet gelukt is. En uh, hij verwijt het eigenlijk niemand anders. Uh, wie dat wel deed uh, bijvoorbeeld was uh, Marleen Bart, de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Uh, die liet vanaf haar uh, vakantieadres weten dat het... Uh, uh, heel wat zegt over het, de huidige tijdgeest dat een fatsoenlijke man als Cohen het niet redt. Maar uh, zo'n verwijzing uh, proefde ik niet in de verklaring van Cohen zelf. En past dat bij Cohen, vind je? Is dat de, de chique Cohen zoals we hem kennen? Ja, eigenlijk wel. Uh, hij heeft ook uh, intern, uh, heb ik van een aantal betrokkenen begrepen... Uh, de afgelopen tijd steeds wel toegegeven dat het niet goed ging. Ook fouten toegegeven. Uh, volgens sommige fractiegenoten was hij eigenlijk zelfs te openhartig... over wat, misging, over wat er misging. Uh, dus ja, je kan zeker zeggen dat dat uh, bij hem past... En uh, het past denk ik ook bij hem dat hij nu uh, op dit moment uh, uh, de pijp aan Maarten geeft. En die pijp aan Maarten die gaat hij die geven zo direct in de persconferentie... die we natuurlijk live gaan volgen in Amsterdam, waar jij bent. Uh, het is misschien wat vroeg, maar het is wel interessant. Welke namen hoor je inmiddels voor zijn opvolging? Nou, de naam die het meest hoort, is uh, de naam van de oud-Greenpeace actievoerder actievoer Diederik Samson. Samson die heeft al heel veel portefeuilles uh, behandeld in de fractie. Is sinds kort ook uh, uh, woordvoerder minderheden. Maar uh, heeft ook daarbuiten allerlei dingen gedaan. Heeft zich uh, verdiept in de positie van migranten in het land, van Marokkaanse vaders. Heeft uh, ook heel veel geïnvesteerd in de contacten met de uh, achterban van de PVV. Uh, is natuurlijk uh, bekend als uh, deskundige op het gebied van uh, kernenergie. Hij heeft een brede basis in de partij. Dus ook bronnen in het partijbestuur rekenen er eigenlijk op... dat uh, Samson straks door de fractie... en dat gebeurt waarschijnlijk morgen in een speciale fractievergadering... tot de nieuwe fractievoorzitter wordt gekozen. Maar er zijn ook andere namen die je, noemt, uh, die je hoort. Bijvoorbeeld die van uh, Martijn van Dam... Uh, en ook, maar in iets mindere mate nog wel... oud-minister van Onderwijs Ronald Plasterk... en uh, voormalig fractievoorzitter Mariette Hamer. Ja, en, en, en je niet noemde niet Nee, vergeten Sams ook uh, Nebat... Nebat Albeirak, ja, te... al want die was per slotverrekening... de nummer twee op de kandidatenlijst voor de huidige Tweede Kamerfractie. Ja, zeg, uh, en je noemde als eerste Diederik Samsom... die loopt ook al een jaar of twee handen wrijvend rond met ambitie, toch? Uh, hem wordt menig ambitie toegedicht. Dus ook daarom wordt verwacht dat hij uh, zijn hand zal gaan, uh, of zijn vinger zal gaan opsteken voor de functie. Maar dat is natuurlijk nog niet gezegd dat hij het wordt. Want hij moet dan wel voldoende basis hebben in de fractie. Maar het wordt toch wel een beetje aangenomen dat, uh, dat, hij, dat het hem zal lukken om fractievoorzitter te worden. Als hij zich inderdaad kandidaat stelt. Want dat weten we nu natuurlijk nog niet. Nee, en uh, als hij dat zou worden dan is het geen tussenpauze of wel? Uh, nou ja, uh, eigenlijk wel. Want uh, bij de volgende Kamerverkiezingen, wanneer die ook zullen zijn... Uh, dan houdt de Partij van de Arbeid lijsttrekkersverkiezingen. En dan kan dus de fractievoorzitter zich kandideren. Maar ook anderen kunnen dat doen. En dan komen dus uh, lijsttrekkersverkiezingen in de partij. Ook niet-leden die wel sympathisant zijn, mogen dan meestemmen. En uh, dan wordt dus duidelijk wie uh, op de langere termijn... de nieuwe lijsttrekker wordt voor de Partij van de Arbeid. Oké. Okay. we gaan luisteren naar Jobco Die komt nu achter de microfoon plaatsnemen. Kijk naar de fotografen. Er zal zijn verklaring gaan volgen. Oké, okay. goed. ga even binnen luisteren. Uh, Als de fotografen klaar zijn. Dan wordt gevraagd of ze even. Uh, of kunnen zakken of weg kunnen gaan. Welkom op uh, deze persconferentie van uh, Job Cohen. Hij zal een, uh, een verklaring afgeven. En daarna is er. Uh, daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Uh, er is geen mogelijkheid voor één-op-één gesprekken. Na Job Cohen zal Hans Pekman ingaan op de verdere procedure. Het woord is aan de heer Cohen. Dankjewel. Ik ben twee jaar geleden... opnieuw de landelijke politiek ingegaan... omdat ik meende een effectieve bijdrage te kunnen leveren... aan een samenleving waarin lasten en lusten eerlijker worden verdeeld... en waarin mensen ook als zij heel verschillend zijn, toch gelijkwaardig worden behandeld. We werden met 30 zetels net niet de grootste partij. VVD en CDA hebben er voor, vervolgens nadrukkelijk voor gekozen... om een samenwerking met de PVV aan te gaan... waardoor ons land nu onder moeilijke economische en financiële omstandigheden wordt, wordt geregeerd... door de helft plus één in een coalitie die naar mijn oordeel tot heilloze polarisatie leidt. De sociaaldemocratie kan en wil bijdragen aan een noodzakelijke hervorming van de samenleving. Een modernisering die ons in staat stelt ook onze kinderen en kleinkinderen perspectief te bieden. Zo'n modernisering krijgt alleen voldoende draagvlak als niet het recht van de sterkste of het recht van de grootste mondgeld, maar een fatsoenlijke omgang met elkaar. Partijen bijeenbrengen in plaats van polarisatie. Daar gaat het om.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 teleurgesteld te hebben doordat ik de hoge... soms veel te hoge verwachtingen niet heb kunnen waarmaken. Weet dat ik serieus en vasthoudend heb geprobeerd om dat wel te doen. Ik reken mij dat aan. Maar het gaat uiteindelijk niet om mij. Het gaat om de pijn die de onzekerheid in Europa... en de recessie veroorzaken voor miljoenen mensen. Die pijn te bestrijden... Mensen weer perspectief te bieden, dat is de taak waar de Partij van de Arbeid voor staat. En wanneer je als politiek leider daaraan onvoldoende effectief kunt bijdragen, dan behoor je terug te treden. Want wij staan in dienst van iets dat groter is dan wij zelf. En daarom treed ik vandaag af als voorzitter van de Tweede Kamerfractie en verlaat ik ook de Kamer. Natuurlijk, ik zal in de toekomst proberen mijn bijdrage te blijven leveren... aan de publieke zaak en aan de ontwikkeling van het gedachtegoed van de sociaaldemocratie. Nederland heeft een coalitie van de goedwillenden nodig. Een coalitie die zich verzet tegen tendensen van uitsluiting... verruwing en scheidslijnen tussen mensen. De Partij van de Arbeid heeft daar als vanouds een belangrijke rol in te spelen. Ik ben ervan overtuigd... Dat dat ook zal gaan gebeuren. Maar zonder dat ik leider ben van die partij. Misschien is er een enkel vraagje: lucht. Oh, daar gaat het allemaal niet om. Het gaat over de vraag of ik verder effectief zou kunnen zijn. Daar heb ik het weekend nog eens goed over nagedacht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ik dat onvoldoende kan zijn. En dan is er reden om terug te treden. Kunt u eens omschrijven wat dan die Haagse werkelijkheid, die mediawerkelijkheid, voor u heeft betekend? Ik heb er, nou ja, ik denk dat dat voor iedereen ook wel duidelijk is. En ik vind dat ik er onvoldoende in geslaagd ben om datgene wat ik belangrijk vind, om dat ook werkelijk goed voor het voetlicht te brengen. En als dat niet lukt, en als je dan ook merkt dat je daar onvoldoende effectief in bent, dan moet je daar de consequenties uit trekken. Nou, misschien is het niet voor iedereen duidelijk. Dus uitleggen wat het met u gedaan heeft dat u tot dit besluit bent gekomen? Dat heb ik net verteld. Wat is nu de ja, kantelpunt uiteindelijk dan? Kantelpunt is als je nog uh, zit na te denken over de vraag... Uh, wat kan je nou verder betekenen? Hè? Er, komt, uh, er, komt een hele, uh, er komen een aantal weken aan waarin het kabinet bezig is... om uh, zich te beraden over de vraag hoe het, uh, hoe het in het land verder moet. De vraag is, slaag ik erin om daar Hallo voldoende uh, tegenwicht in te bieden? En als je het gevoel nee, hebt dat je, dat je daar opwindeling effectief staan. in kan zijn, dan moet je zeggen: stop. Was het antwoord misschien ook een dubbel interview een trouw voor geweest? Nee hoor, dat heeft er allemaal. De dat is een van, de, een van de dingen die er waren. Maar daar ging het uiteindelijk natuurlijk helemaal niet ja, om. Maar het ook wel voor onrust binnen de fractie, blijkbaar. Zeker, maar het is uiteindelijk is het de vraag: dat is de vraag die ik mezelf heb gesteld. Slaag ik erin om uh, het tij wat niet gunstig was slaag ik erin om dat tijd te keren en ik denk dat dat niet lukt. Maar voelde zich nog gesteund door uw fractiegenoten? Ja, maar die vraag was voor mij niet zo interessant. De vraag die interessant was, was... slaag ik erin om voldoende uh, het perspectief te bieden... Om, uh, kan ik erin slagen om dat perspectief te bieden... Dat, dat datgene wat ik belangrijk vind, om dat ook weer te laten lopen. Wat bedoelt u met Haagse politieke en mediawerkelijkheid? Oh ja... Ik zou zeggen, ik kijk rond. Oh, dat zijn alleen maar camera's, ja, nee, ja. Nee, maar dat zijn niet alleen maar camera's. Nee, maar dat is gewoon het geheel. Wat u gedaan? Is nee, het kritiek op hoe de Hagen en ook de media werken? Nee, en ik geloof ook dat ik duidelijk heb gezegd... dat ik, dat ik het ook vooral ook bij mezelf zoek. En het gaat erom van hoe die waagse werkelijkheid is en hoe ik daarop reageer. Hoe ik zou graag zou willen dat de wereld in elkaar zou zitten. En die zit zo niet in elkaar. Dat heb ik verder te accepteren en zo is dat. Maar wat is de waagse werkelijkheid? Wat heeft u verrast toen u naar Den Haag kwam wat u niet wist? Nee, ik heb dat, het gaat ook niet over de vraag of, of, of ik daarover verrast ben. De, de vraag ga, gaat erom of ik in staat was en ben... om daar voldoende effectief weerwerk aan te geven op een manier... die ik belangrijk vind en waarvan ik net heb gezegd wat ik daar belangrijk vind. Ik vind dat ik daar onvoldoende in geslaagd. Ben En als je dat niet lukt, dan heeft het ook niet zoveel zin om daarin door te gaan. Maar bedoelt u, het gaat zo op toe in die Haagse politiek... dat iemand die wil binden, die genuanceerd wil denken... kopje onder gaat? Het, gaat, het, het is op een manier die mij niet bevalt. Maar dat maakt niet zo ontzettend veel uit. De vraag is of ik in staat ben om daar voldoende tegenwicht tegen te bieden. En ik vind dat ik daar niet onvoldoende in geslaagd ben. Ja. U zei, um, ja. u zei uh, in uw speech dat u niet kon voldoen aan de hoge eisen... en aan de soms... Te hoge eisen. Welke eisen waren te hoog volgens u? Nou, ik weet niet of u nog herinnert hoe u twee jaar geleden hier stond. En hoe ik toen ongeveer uh, de hemel ingeprezen werd. Dat was natuurlijk iets wat, uh, wat helemaal niet kon. Uh, en dat heb ik me ook altijd gerealiseerd. En dat is wat ik bedoeld heb met die soms te hoge eisen. Maar ik heb het niet alleen maar gehad daarover. Ik heb het ook over de hoge eisen die je ook terecht moet stellen... aan datgene wat je wil van een, uh, van een fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Omdat iedereen hoge verwachtingen van u had... heeft u dat van u zelf geëist. En dat lukte niet. Nee, dat is, ik, het, uh, ik, die hoge verwachting hoor je te hebben bij deze functie. Daar gaat het ook aan. Natuurlijk is dat zo. En ik vind dat ik daar dus onvoldoende effectief in ben geweest. Uh, is er een moment geweest in de afgelopen twee jaar dat u wel comfortabel bent? Geweest in uw nieuwe rol in Den Haag? Nou ja, het was, het was een, een, een overgang die ik heb gehad. en waarvan ik ook al door, uh, mijn best heb gedaan om, uh, om daarin te groeien. Uh, dat is uh, ook wel gebeurd, maar uh, wat mij betreft onvoldoende. En heeft u wel de hoop gehad dat het ooit nog zou komen? Die ja, natuurlijk. Anders was ik er eerder mee opgehouden. Dat was uh, Job Cohen. Tot zover. Straks keren wij terug naar Amsterdam. Naar de persconferentie van Job Cohen. We gaan nu uh, naar oud-PVDA-minister Ella Vogelaar voor een reactie. Goedemiddag, mevrouw Vogelaar. Goedemiddag. Job Cohen heeft zijn best gedaan. Hij is gegroeid. Onvoldoende. Hij spreekt eigenlijk over een communicatieprobleem dat hij uh, had. Dat hij er niet in geslaagd is het tijd te keren voor de partij. Wat, wat vindt u als u hem zo hoort? Nou, ik uh, vind het een zeer verstandig besluit wat hij heeft genomen. Ik had uh, ook echt uh, na dit weekend uh, het gevoel, uh, dit uh, gaat er niet meer lukken. En waar, en kijk, kwam, dat waar, waar kwam dat door? Waar kwam dat door? Uh, als er openlijk in de fractie ook uh, door een aantal mensen aan je stoelpoten wordt gezaagd, dan uh, lukt het je niet meer om het tij te keren. Dus uh, ik denk dat het goed is dat hij uh, die conclusie heeft getrokken nu. En wat... Hoe pijnlijk het ook voor hem is en ook hoe dramatisch voor de partij, natuurlijk. En want als u even naar die rol van de fractie uh, gaat, hè, u zegt aan zijn stoelpoten gezaagd. Wat vindt u van de rol van de fractie? Nou ja, kijk, uh, dat is gewoon uh, iets wat natuurlijk mij ook is overkomen in de, partij, mm. in de Partij van de Arbeid. En wat wel meer mensen is overkomen. Uh, dat is gewoon niet goed als je zo uh, met elkaar omgaat. Dus je zou gewoon uh, op een zakelijke manier in een partij uh, daarover met elkaar moeten kunnen debatteren. Maar blijkbaar is dat klimaat in die Partij van de Arbeid en trouwens ook in andere partijen hoort dat misschien wel heel erg bij de Haagse politiek niet aanwezig om dat te kunnen doen. En dan heeft u het over de discussie die is ontstaan naar aanleiding van het interview in Trouw van nou Cohen ja, en Spekman... Al, en, en de e-mail die gelekt is door Frans Timmermans, tenminste de wel... e-mail van Frans Timmermans. Ja, dat is een kleine druppel die dan uh, de emmer uiteindelijk doet overlopen. Kijk, het was natuurlijk al tijden gaande dat uh, voor iedereen duidelijk was... Uh, ...dat Job Cohen uh, heel veel moeite had om invulling aan zo'n rol als uh, fractievoorzitter en partijleider te geven. En uh, kijk, dan moet je, vind ik, binnen zo'n fractie en binnen een partijbestuur uh, met elkaar de discussie voeren. Uh, gaan we nog door met elkaar en hoe dan? Maar niet door ja, allemaal spelletjes via de media, ik bedoel... Ik vind het ook van Frans Timmermans erg ongelukkig. Als je, als je een mail stuurt naar 50 mensen, weet je dat hij uh, op straat ligt. Dus uh, hij moet daar, uh, zich goed uh, goed uh, dat gerealiseerd hebben toen hij die beslissing nam. En dan ben je dus bezig om, uh, zonder dat je daar uh, met elkaar... op een constructieve manier over praat, aan die monsoenpoten te vragen. Ja, dat Cohen nu weggaat, wat betekent dat voor de partij? Nou ja, dat is natuurlijk dramatisch. Ik bedoel, er is nu geen uh, partijleider. En er is ook niet een natuurlijk opvolger. Die moet uit de fractie komen. Nou, ik. Uh zou niet iemand aan kunnen wij zeggen van yes, uh, dat is de natuurlijke opvolger en de natuurlijke partij een leiden. Ook niet Diederik uh, Samson, die nu veel genoemd wordt. Nee, ik bedoel, uh, hij zal best kwaliteiten hebben, maar uh, ik heb daar, als het gaat om uh, iemand die in de volle breedte van uh, het politieke spectrum uh, moet kunnen opereren. Uh, is dat voor mij, uh, staat dat voor mij absoluut niet vast uh, dat hij dat uh, kan? Hij is natuurlijk toch gewoon iemand die uh, tot op heden op een aantal terreinen en onderwerpen zich heeft gegeven. Dat is nog wel iets anders dan in de volle breedte van uh, alle politieke vraagstukken en thema's uh, een rol kunnen vervullen. En uh, nou ja, ik weet ook volstrekt niet uh, waar die, in, als het gaat om het richting te geven aan de partij waar uh, hij staat. Dus. Uh, maar goed, in die zin kan je er ook een beetje ontspannen naar kijken, want het is natuurlijk toch gewoon zo dat degene die nu als fractievoorzitter wordt gekozen, zal ik maar zeggen, een soort tussenpauze is. Want uh, de nieuwe partijvoorzitter Hans Fleckman heeft aangegeven dat er uh, verkiezingen gaan plaatsvinden rond het partijleiderschap, zodra de verkiezingen aan de orde zijn. Dus. Uh, maar het is dat natuurlijk het zegt, wel een plek uh, he, als, als iemand het wordt die daarin kan groeien... zich kan manifesteren en misschien wel uh, uh, nou, die verkiezing kan, wint. Dat kan, dus in die zin kan je ook zeggen van dan kan iemand zich bewijzen. Dat zie je dan wel, maar het is geen gegeven dat per definitie nu vaststaat... dat degene die fractievoorzitter is ook automatisch de partijleider gaat worden... bij nieuwe verkiezingen. Nou, dat is zullen verkiezingen plaatsvinden. En Lodewijk Ascher, zou u het goed vinden als hij aan die verkiezing meedoet? Nou ja, dat, uh, als hij zich kandidaat wil stellen, tot op heden, heeft hij altijd gezegd dat hij uh, niet naar Den Haag wil. Goed. Uh, als hij tot andere inzicht komt, dan moet hij zich zeker kandidaat stellen. Maar Mevrouw Vogelaar, ik, ik ga u heel, je... heel even onderbreken. Hij heeft zich nog niet kandidaat gesteld. Ik ga u even onderbreken, want Hans Peckman ja, als... begint nu. We gaan naar hem luisteren. Ja. En het is nu dus de opgave om met z'n allen wel weer en nog steeds dezelfde kant op te werken. En dat is die coalitie van de goedwillenden, die Job net ook noemde in zijn verhaal, om die te gaan bouwen met nog meer standvastigheid en vastberadenheid. Als partijbestuur hebben we een aantal dingen besloten. Allereerst uh, dat we aanstaande zaterdag een politieke ledenraad hebben... En op de tweede plaats hebben we besloten dat de nieuwe uh, partijleider wat ons betreft qua partijbestuur uh, zeg maar met een politieke ledenraad uh, nee. zeg maar, wordt gekozen. Die gaan we organiseren en half maart zullen we daar een congres over houden. En dat heeft dan een zwaarwegend advies voor de fractie om ook die als opvolger uh, te benoemen. Dus wij komen met een politieke ledenraad voor de opvolger van Job Cohen. Dat is zeg maar wat ik nog namens partijbestuur wil zeggen. En nogmaals, ik vind het verschrikkelijk. Uh, ik heb ontzettend goed samengewerkt met Job Cohen. En ik waardeer hem enorm en er gaat geen spatje van verloren. De fractie die zal bij elkaar komen. Ik ga ervan uit dat in de, in de tussentijd, maar dat is natuurlijk aan de fractie, in de tussentijd gewoon verder het fractiebestuur blijft functioneren. En wij gaan vast als partijbestuur nemen onze verantwoordelijkheid voor de politieke ledenraad. Of voor de ledenraad, sorry, ledenraadpleging voor de nieuwe politiek leider van de Partij van de Arbeid. de politieke uit de fractie overkomen? Of... Die moet uit de fractie komen. En dat lijkt me ook zeer terecht, want anders kan je natuurlijk niet functioneren. Bent u zelf beschikbaar? Ik sta klaar. Nee, ik ben geen yo. Volgens mij. Meneer heb je volgens jou goed vinden met een tandem. Heb je u zelf ook overwogen Nee, heb ik niet overwogen. Uh, helemaal niet zelfs. Ik ben zeer vastberaden om te strijden voor onze idealen vanuit de plek die ik heb. Ik heb net een mandaat gekregen voor de leden en daar ga ik echt mee door. Meneer Spelman, hebt u spijt van het interview in de trouw? Nee. Staat u nog steeds achter? Ja, volledig. Dat heb ik ook, ja, ook eerder gezegd. Het dus niet... is nog steeds uh, sp live. Volgens mij hebben wij dat niet gezegd, maar dat fantaseer jij er nu bij. Ik ben de Partij van de Arbeid, daar ben ik altijd geweest en zal ik ook altijd blijven. Het is wel het laatste duwtje voor meneer Quijen geweest, hè? Ik ben de Partij van de Arbeid en Job en ik denken precies hetzelfde erover. En, meneer Spekman. En, het van Nee, alleen er is nu een situatie in de tussentijd dat je niet ineens zomaar een primaries uit de grond stamt. Uh, dat moeten we eerst zeg maar, besluiten met elkaar als partij. Hoe we dat gaan doen? Moeten we vormgeven, statuten wijzigen. Maar wat we wel nu willen, is gewoon dat de nieuwe politiek leider van de Partij van de Arbeid door de leden wordt bepaald. Dus er komt een ledenraadpleging voor de politiek leider. En als er weer verkiezingen zijn, omdat het kabinet valt, hè, wie weet is dat heel snel, dat hoop ik hardsgrondig, en misschien sommigen van jullie ook stiekem, uh, dan Vindt er natuurlijk alsnog weer opnieuw een verkiezing plaats van de politiek leider. En als het rondkomt voor die tijd, eh, ook met een primaris. Voor wanneer moeten de, de kandidaten zich aanmelden eigenlijk? Dat is vrij snel. We gaan de uh, publiceren, zeg maar, één deze dagen. Maar dat zal uh, vrij snel gaan. We willen snelle procedure. Half maart moet vastgesteld worden. Nog meer vragen? Nog een paar vragen. Om de procedure even duidelijk voor ons te zien. Kunnen er een aantal Kamerleden zeggen: Ik ben kandidaat? Voorzitter Hans Spekman, amper begonnen als voorzitter van voor de partij. En dan krijgt hij hiermee te maken een crisis in zijn fractie. Wilke Boom, uh, jij bent er nog steeds in de zaal. Ik heb meegeluisterd, met name naar het eind van de uh, persverklaring van. Um, Job Cohen, waarin hij inging op een aantal vragen wat me opviel... is dat hij zei dat heldere verhaal van de Partij van de Arbeid... dat hadden we, dat hebben we, daar gaat het niet om. Maar het gaat om de manier waarop hij dat kon vertellen. Genuanceerd, one-liners, en daar was ik niet goed in. Is dat uh, het verhaal van Job Cohen vanmiddag? Uh, ja, ik denk het wel. Hij betrekt het duidelijk op zichzelf. Hij heeft in, het, in de huidige uh, politieke en mediawerkelijkheid van Den Haag... Uh, niet kunnen brengen wat er van hem verwacht werd... en wat hij ook van zichzelf verwachtte. Hij zei ook letterlijk dat hij het vooral op zichzelf uh, betrekt. Uh, en dat is wel uh, typisch zoals Cohen uh, de afgelopen paar jaar in Den Haag... zichzelf ook heeft laten zien. Hij heeft zich niet heel erg willen aanpassen. Misschien ook wel niet kunnen aanpassen. Hij is natuurlijk ook van een andere generatie... Uh, dan de andere politiekleiders in Den Haag. Hij is een generatie ouder dan Mark Rutte, dan Alexander Pechtold. Um, en noem ze allemaal maar op, dan Geert Wilders. Dus dat, speelt, dat heeft hem misschien wel een beetje parten gespeeld. Hij heeft in elk geval de conclusie getrokken... dat hij onvoldoende staat is om verandering in die situatie te brengen, dat die onvoldoende effectief is. En daarom heeft hij besloten het stokje over te dragen aan een opvolger... en die moet dus nog gekozen worden. Kun je de schetsen van het afgelopen half uur in die zaal? Uh, wat voor man stond daar achter, uh, achter het katheder? Nou, ik... hij stond er bepaald uh, ontspannender bij dan uh, op andere momenten. Bijvoorbeeld afgelopen donderdag na het fractieberaad... over dat uh, geruchtmakende interview in Trouw. Uh, waarin sommige lazen dat uh, hij en uh, partijvoorzitter Spekman de, de, de PvdA in, en als een SP-light presenteerden. Nou, daar was fractievergadering over geweest. Na afloop stond hij de media te woord. Toen was hij duidelijk geagiteerd, geërgerd, uh, geïrriteerd. Uh, hij hield het ook bij een hele korte verklaring... waarin hij benadrukte dat de fractie verder ging onder zijn leiding. Ja, en in vergelijking met uh, die, die, die bijeenkomst die, donderdagavond, die afgelopen donderdagavond... nog maar zo kort geleden, stond hij er nu tamelijk ontspannen bij. Uh, om niet te zeggen heel ontspannen. En uh, ja, hij maakte snel duidelijk wat, er, uh, wat, wat, wat zijn overwegingen waren. Er was verder geen woord Spaans bij. En, uh, uh, daarmee was het gebeurd. En hij zei ook aan het eind, het is gegaan zoals het is gegaan. En daar laten we het bij. In hoeverre kan hij de fractie iets kwalijk nemen? Um, ik denk dat hij de fractie eigenlijk heel weinig kwalijk kan nemen. Uh, in het begin was iedereen in de Partij van de Arbeid, ook in de fractie... ontzettend enthousiast over uh, de manier waarop Wouter Bos, de voorganger van Cohen... ervoor had gezorgd dat Cohen, toen nog burgemeester van, uh, van Amsterdam... hem opvolgde als politiek leider van de Partij van de Arbeid. De Cohen refereerde er zelf ook aan. Uh, de verwachtingen waren soms onrealistisch uh, hoog hooggespannen... Um, en uh, ook in de fractie hebben ze er veel aan gedaan om het, zo, goed, om het zo makkelijk mogelijk te maken. Er is veel in geïnvesteerd, er is heel veel met hem gesproken over wat er niet goed ging, wat er wel goed ging, hoe het beter moest. Maar uh, ja, het is uiteindelijk niet gelukt. Dat ligt niet aan de fractie, denk ik. Uh, afgelopen donderdag in die tumultueus verlopen fractievergadering over dat interview... toen is er een aantal leden geweest dat het vertrouwen in hem heeft opgezegd... of liet merken dat ze verwachten dat het niet meer zou goedkomen. Maar na kleine twee jaar kon je dat die fractieleden eigenlijk ook niet meer verwijten... want de partij is inmiddels uh, meer dan gehalveerd in de peilingen. En daar worden ze natuurlijk allemaal hartstikke zenuwachtig van. En welke fractieleden waren dat, euh, Wilco? Uh, welke fractieleden dat waren of wat voor fractieleden dat waren. Dat waren fractieleden die, uh, de, ja, die, die gewoon zagen en ook tegen hem zeiden... Uh, dat ze ervan uitgingen dat het onder Cohen niet meer zo, zou goedkomen. Goed Wilco, dankjewel uh, vanuit Amsterdam. Ik zeg ook nog even dank tegen Ella Vogelaar. Die moesten wij even brut onderbreken omdat we naar Hans Spekman gingen. Ella Vogelaar, oud-minister van de PvdA, verweet de fractie wel wat. De fractie heeft aan zijn stoelpoten gezaagd. Zei ze, heeft het via de media gespeeld. Iets wat zij ook destijds meemaakte als minister. Ze noemt het besluit van Cohen dramatisch voor de partij. En ziet in de fractie geen vanzelfsprekende opvolger. Wij gaan er ook over praten met Rick Jonker. Voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat, wat was uw eerste gevoel toen u het uh, nieuws over Cohen hoorde? Nou, ik ben er eigenlijk heel zachtgerijnig van. Ik vind het echt doodzonde dat hij weggaat. Op dit oh. moment echt. Want? Was... Kijk, uh, we weten allemaal dat het moeilijk is en dat we in de oppositie zitten. En dat Job Cohen iemand anders is dan, uh, dan de meeste andere fractievoorzitters, zoals net ook genoemd wordt in de uitzending. Maar Job Cohen, daar hebben we allemaal geroemd wat het een fatsoenlijk man is. En iemand die deugt. In de politiek, en dat is iets waar je kennelijk dus niet ver mee komt, uh, in de huidige politiek. En dat vind ik echt heel erg zonde, want die man heeft wel degelijk kwaliteiten. Ja, en wat vindt u van de, van de timing? Ik vind het zo onhandig. Ik vond het gezeur vorige week over dat interview al, al op een raar moment. We zijn, het kabinet is bezig om nieuwe bezuinigingen te presenteren of te maken. En wat gaat de PvdA dan doen als oppositiepartij? Lopen klungelen in eigen gelederen. Dat vind ik zo onhandig. En hij had die formatie moeten afwachten van, van de coalitie en de gedoogpartner? Uh, ja, en ik vond ook eigenlijk dat de fractie uh, zijn mond had moeten houden over dat interview. Want het was overduidelijk uh, dat de partij naar links zou gaan. Hans Pekman is met 86% van de stemmen gekozen als links iemand. En de partij, dus dat dat interview eraan komt te komen, dat kon iedereen verwachten, ook die fractie. Dus dat ze daar dan heel moeilijk over gingen gaan doen, dat snap ik niet. En ik vind het echt heel zonde dat Joop Gohende er nu uh, de dupe van is. En natuurlijk zag ik ook wel de problemen, maar ik had er echt geloof in dat, uh, dat het beter zou kunnen worden. Maar het was, uh, uh, was het, het niet genoeg. Het was fractielid Frans Timmermans die vervolgens op de dag van het interview een e-mail stuurde aan ja. de partijleiding en uh, het, de e-mail lekte. Um, nou, ik weet dat, niet of hij lekte. Hem lekte. Nee, de e-mail lekte. ja. ja. Uh, dat, dat, was dat was ook heel veelzeggend over de manier waarop wellicht deze uh, uh, fractievoorzitter misschien pootjes gehaakt. Ja, dat is misschien heel veelzeggend. Ik denk dat we, uh, die mensen in de fractie, een aantal van die mensen, is nog steeds gefrustreerd dat ze niet het kabinet uh, uh, uh, in konden bij de laatste verkiezingen. En die zien dat het echt gaat met de partij. En als er dan nieuwe verkiezingen zouden aankomen, dan houden we misschien nog maar twintig zetels open. Dus dan is hun uh, baan ook weg. Dat is allemaal vervelend. Maar uiteindelijk is het partijbelang het hoogste belang, wat je moet dienen en niet je eigen belang. En ik vind dan ook heel dom dat Frans Timmermans na 50 mensen een e-mail stuurt. En dan kun je erop wachten dat hij uitlegt. Ja, nou, dat zijn mevrouw Vogelaar ook. Uh, heel kort, één naam. Wie moet hem opvolgen vanuit de fractie, wat u betreft? Uh, ik vind dat iemand moet zijn van de linkerkant van de fractie. Omdat we daar die linkerkant opgaan. Ja, en wie, dat en wie moet... zou dat moeten zijn? Dat weet ik nog niet, want ik weet dat ook pas net. En ik heb er al over na te denken, maar ik vind dat het iemand moet zijn met een links profiel. Goed, gaan wij ook nog verder over nadenken. Hartelijk dank Rick Jonker van de Jonge Socialisten voor uw eerste reactie. Na vijven meer over Job Cohen en zijn vertrek. Oh. Eerst even andere belangrijke zaken. Het weer met Willemijn Hubert, Willemijn, ja. hi. Een prachtige dag vandaag. Heel ja. wat mensen heb ik vanochtend de autoruiten zien krabben. En als je dan op de sloot in de riviertjes toch weer dat laagje ijs ziet ontstaan... dan vraag je je af, blijft het vriezen? En zo ja, kunnen we dan misschien weer gaan schaatsen? Nou, twee keer nee, eigenlijk. Oh. Want het blijft niet vriezen. Vannacht kan de temperatuur in het oosten en zuidoosten van het land nog net dichtbij het vriespunt komen. Maar in de rest van het land gebeurt dat al niet. En daarna is de vorst helemaal uit. En dus in februari geen vorst meer. Laatste, nou, laatste week. Wat er voor de komende twee weken in de verwachting zit uh, niet. Nee. nee. Dus, uh, en daarna ja, dat is dan dat is februari eigenlijk weer voorbij. En dan begint officieel de lente dus. En we begonnen hier in de regio de dag met een prachtig blauwe, heldere ja. lucht. Hoe, hoe blijft het de komende dagen? Um, als we even naar vannacht en, en morgen kijken... vanavond komt er vanuit het, westen, of vanuit het noorden meer bewolking. gaat ook wat lichte regen vallen, vooral in het noorden van het land. In het zuiden wat opklaringen. En daar kan in het zuidoosten en oosten ook wat gladheid ontstaan. Dus voor het verkeer is dat, uh, kan dat mogelijk gevaarlijk zijn. En morgen overwegend bewolkte dag. Maar later op de dag vanuit het westen weer wat zon. En als we nog verder kijken, dan gaat de temperatuur flink oplopen. Met donderdag en vrijdag mogelijk 11 tot 12 graden. Willemijn Hubert, dank je wel. Na zes dagen vond de politie ze gisteravond terug. Twee Utrechtse meisjes in een Rotterdamse woning. De meisjes verkeren in goede gezondheid. En vandaag is iemand aangehouden in verband met de zaak. Mieke Kort van de politie Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u ons over deze arrestatie vertellen? Nou, eigenlijk bijzonder weinig. Uh, we willen er uh, ja, geen mededelingen over doen. Het enige wat we wel kunnen vertellen is dat de man in Amsterdam is aangehouden... Dat is ook zijn woonplaats en de man is 29 jaar. En ja, waar verdenken wij hem van? Dat is ook nogal breed. Uh, we verdenken hem van betrokkenheid bij de verdwijning van deze meisjes. Dat is wat we erover kunnen melden. U zegt de man, zijn woonplaats is Amsterdam. Dat klopt, ja. En daar is hij ook uh, aangehouden. De meisjes werden gevonden in Rotterdam. Hoe gaat het dan met de mensen die uh, woonden in die woning? Ja, daar zijn we naar op zoek. Hè. We willen inderdaad kijken van wat is dat voor een woning, uh, zijn die meisjes daar de afgelopen dagen geweest, wat is daar dan gebeurd. Dat zijn allemaal omstandigheden die wij nu ook aan het onderzoeken zijn, ook welke rol die Amsterdam erin heeft gehad. Maar het is nu nog even te vroeg om daar al hele, hele concrete informatie over naar buiten te brengen. Wat wordt deze man, uh, waar wordt hij van verdacht? Ja, We verdenken hem van betrokkenheid bij de verdwijning van die meisjes. Nou, Dat is natuurlijk een heel breed begrip. We hopen dat in de loop van de dagen hè, het onderzoek zich vordert dat wij dat ook wat concreter uh, kunnen melden. Wat neigt u dan meer naar ontvoering? Nee, het is echt nog te vroeg om, om dat soort uitspraken te kunnen doen. Was het wel een het bekende van de meisjes? Dat is ook onderwerp van het politieonderzoek. Dat is ook uh, informatie die wij niet delen op dit moment. Bent u hem wel op het spoor gekomen dankzij informatie van de meisjes? Nou, ook dat is informatie die wij niet naar buiten brengen. Het spijt me. Um, zijn meer arrestaties wel in de lijn der verwachting? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, wij zijn uh, eerst op zoek geweest naar de meisjes. Hè. Dat was prioriteit. Hen vinden. Nou, we hebben ze nu. Vervolgens is de prioriteit, wat is daar gebeurd? Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Dus eigenlijk is dat onderzoek pas gisteravond laat begonnen... En Gedurende de tijd het neemt ook de informatie toe. Dus het kan best zijn dat door die informatie die wij de komende tijd ja, uh, krijgen, dat daaruit blijkt dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij hun uh, verdwijning. Hoe gaan het met de meisjes? Uh, de meisjes uh, die zijn in goede gezondheid uh, aangetroffen. Toen wij ze gisteravond vonden, waren ze wel blij om de politie te zien. Maar ze moesten wel direct met ons mee naar het politiebureau om een verklaring af uh, te leggen. Mieke Kort van de Politie Utrecht, dank u wel. En dan, na vijven zijn we natuurlijk terug met het Radio 1 Journaal. En dan natuurlijk meer over het vertrek van Job Cohen bij de Partij van de Arbeid. Zijn persconferentie is afgelopen, Hans Spekman heeft ook gesproken. U krijgt meer reacties na vijven, ook van de andere politieke partijen uit de Tweede Kamer. Tot zo, na vijven zijn we terug. Vanavond, BNN Today. Dus ik zou het me even ja, voorstellen in een, een of andere pakje. En, ja, de, kijk, de, dat is nou het leuke. Als je de, de, verkleed bent, dan kun je er alles mee voorstellen. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar ja, dat wordt toch serieus genomen? Ik ineens het uh, ineens uh, wordt het serieus. Maar nee? serieus blijft een grapje natuurlijk. Luister en kijk mee op radio1.nl. In mijn kontzak had ik ook mijn telefoon, dus die is nu echt kadoek. Maar is het allemaal waar? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.